Het ruimingsbedrijf is daarop aangesproken. Bleker betreurt de gang van zaken en schrijft dat deze ruiming streng zal worden geëvalueerd. Bijna de hele oppositie wil opheldering over afspraken die de ministers leers en opstelten hebben gemaakt met de politie over het arresteren van illegalen. Volgens Nieuwsuur willen de ministers dat er dit jaar 4800 illegalen worden opgepakt om ze het land uit te zetten. Dat is 35 procent meer dan vorig jaar. Tot nu toe werd er alleen gejaagd op criminele illegalen. De oppositie is bang dat de zwakste illegale als eerste het slachtoffer worden. De Tweede Kamer wil precies weten hoeveel het kost om de Olympische Spelen in 2028 in Nederland te houden. Uit ambtelijke stukken die RTL Nieuws heeft opgevraagd blijkt dat het kabinet opzettelijk vaag is over de kosten... om te voorkomen dat er geen politiek draagvlak is voor de organisatie. Het organiseren van de Spelen zou tot een verlies kunnen leiden van 1,8 miljard euro. Minister Schippers moet snel openheid geven van de Kamer. In Emmen heeft de gemeenteraad ingestemd... met de verhuizing en uitbreiding van het dierenpark. Volgens het gemeentebestuur is een nieuwe dierentuin... van groot belang voor de werkgelegenheid in de regio. Het vernieuwde park kost 200 miljoen... en wordt grotendeels betaald door de overheid. Vorig jaar werd een faillissement van het dierenpark nog ter ternauwernood voorkomen tegenstanders betwijfelen of een nieuw park rendabel wordt. Het weer, vannacht op veel plaatsen voorstaande grond, overdag eerst mist, later veel zon en het wordt tussen de 10 en 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goedenavond, dames en heren. Is castratie ook een vorm van opvoeden? Ik bedoel, treft toch als je er zoveel over leest in de kranten. Het probleem met opvoeden is dat je je nooit bemoeit met de opvoeding van de anderen. Dat is not done. En dat is eigenlijk heel raar, want we zijn allemaal opgevoed. We moeten ook bijna allemaal zelf weer opvoeden. En er is helemaal geen opleiding voor. Als je wilt leren tennissen, neem je een tennisleraar. Voor autorijden moet je een examen afleggen. En bij zoiets essentieels als opvoeden... Laten we iedereen aan zijn lot over. Daar blijven we vanaf. Toen ik een kind kreeg, eh, iets meer dan acht jaar geleden... zei iemand die op kraamvisite kwam... ach, je hoeft eigenlijk helemaal niks te doen. Die kinderen doen het zelf. Dat vond ik heel geruststellend. Waarom zijn die wachtlijsten bij bureau jeugdzorg tegenwoordig dan zo lang? Kinderen die hulp nodig hebben moeten soms meer dan negen weken wachten. Gaat het wel vanzelf? Kunnen we het wel? Rita Koonstaam schreef is: weerstand is vormend. Maar dat bleek eigenlijk een uitspraak van Freud te zijn. Krijgt die oude toch gelijk? Weerstand is vormend. Geldt vast ook voor het houden van een interview. Wat dat betreft is mijn gast gewaarschuwd. Hij is wijsgerig pedagoog en zijn naam is Stijn Siekelink. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ben jij goed opgevoed? Vlaming? Ik ben degelijk opgevoed. Ja, uh, ja wat zeker. Betek wat betekent degelijk in dit verband? Uh, nou, wel met. met... Uh, met correctheid, denk ik. En uh, ook wel met aandacht uh, en, en, en tijd. Die twee laatste zijn misschien wel twee dingen die, die steeds uh, schaarser aan het worden zijn. Ja. Uh, en, en aandacht en tijd zijn nog verschillende dingen? Uh, ja, je kan, je kan natuurlijk ervoor zorgen dat je, dat je tijd hebt, maar nog niet goed weten hoe je aandacht aan, hmm. aan een kind uh, zou moeten geven. Uh, en ik heb het idee dat mijn, mijn ouders er wel in elk geval de tijd voor maakten. En dat nou ja, ik, laat ik voor mezelf spreken, dat ik dat wel ervaren heb als. Een, uh, vorm van een vorm van aandacht. En dan, dan zit het wel redelijk goed, denk ja. ik. Ja. Herinner jij je cruciale momenten in, in opgevoed te worden? Um, cruciale momenten. Ik moet zeggen, ik, ik, voor mijn vak heb ik wel vaker teruggedacht aan mijn eigen uh, groot worden. En dan moest ik toch vooral terugdenken aan het moment op school. Dat je, dat je, dat zijn, die, zijn, die zijn in elk geval uh, het meest vormend geweest voor mij, denk ik, achteraf gezien. Um, omdat het goed ging of omdat het mis ging? Uh, allebei. Dat is het mooie, over weerstand gesproken. Hè? Um, ik... Ik had het ontzettend moeilijk. Ik zat op, op, op een katholieke school in het Vlaamse Mechelen. En daar lag de lat erg hoog. Achteraf gezien. Maar, maar goed, dat, dat, toen. Ja, je zit daar en je, en je probeert, je probeert het, die cijfers te halen. En dat ging, dat ging lastig. Dat ging echt lastig voor mij. En dan. En dan merk je dus van ja, vrienden waarmee je elke dag omgaat, die, die dat veel beter afgaat. Dat is best wel heftig om, om, om, om achter te komen. Um, nou ja, dat, dat soort ervaringen en dan, en dan toch voldoende steun krijgen van thuis. Okay. En, en aanvoelen van oké, okay, uh, uh, misschien ben ik nu niet... De slimste jongen van de klas, maar ik ga wel even laten zien dat, dat ik dit ook kan. Ja, ja. Uh, lach, ja dat, heeft wel, dat heeft me wel gevormd. Dus die, die weefstand is, is dan echt, als, als, als ik met mezelf terugkijk, maar laten we het niet een heel uur over mezelf nee, hebben, nou, zou ik denken. Nou, waarom maar, niet eigenlijk? Die, uh, je ziet die nou toch? Die had wel een rol en die zal we ja. wellicht doorgespeeld ja. hebben later. Ja. Maar, uh, Overigens, waarom, um, ik ga er zeker niet een uur lang over door, waarom was dat zo moeilijk? Ik bedoel, je, je, je hebt wel hersens, je bent dokter inmiddels, je doseert aan de universiteit. Waar lag dat dan aan? Ja, maar ik denk dat veel dokters ook wel laatbloeiers zijn. Als ik nu kijk welke de kids die toen populair waren, die toen, waar toen iedereen naar opkeek, waar iedereen van dacht op ons zestiende van zo, dat, dat worden, dat, die, die moet je in de gaten houden. Die zijn doorgaans. Redelijk, Middle of the Road uh, uh, ja, uit, uitgekomen. Um, dus, dus niks mis mij op zich. Alleen uh, de, wat wij wat vaak denken: van nou ja, kinderen, je kan, je kan het toch wel een beetje voorspellen. Hè? Als je nu mm -hmm. ziet hoe een jongere presteert of, ze, of zich gedraagt, dan kan je toch wel voorspellen hoe die daarna ja. uh, zal, zal belanden. Dat, daar geloof ik totaal niet in. En al, al was het maar omdat het bij mezelf ook echt ja. totaal onvoorspelbaar is gebleken. Ik ben, ik ben een laadbloeier en ik ben er eigenlijk ook wel trots op. En wat zegt dat dan over opvoeden? Deze ja, dit, dit inzicht. Dit, nee, kijk, dit is een. Het befaamde N is één uh, experiment. Dus we hebben het nu alleen over mij. En zegt helemaal niks over op. Nee, opvoeden, maar je zegt maar überhaupt over laadbloeiers. Over, over, over dat, mijn nee, opvoeding Je zegt, je zegt dat, het, dat het niet. Het is niet te voorspellen. Nee, nou, nou, absoluut. Dus, dus uh, je hebt die tijd dat die kinderen opgroeien. heb je geen goed inzicht in wie ze zijn. Laat nee, staan, dat eigen, eigen aan jeugdigen is dat je dus, net op het moment dat je denkt van ze helemaal te begrijpen, dat je ze kent, uh, dat ze je vaak juist voor voldoende feiten plaatsen. Dat, dat ze juist laten zien dat ze, dat ze net anders zijn dan je dacht dat ze waren. Dat is nu eigen aan, dat maakt, dat maakt jongeren zo interessant. Hmm. Ze zijn nog in ontwikkeling. Dus um, dat, dat aspect, als je dat dus vergeet in je, in je benadering van jongeren en je, en je Benadert ze als euh, ja, zeg maar product van hè, opvoeding en, en genen, maar niet als dusdanig euh, zeg maar, ja, niet, niet als onvoorspelbare actoren ja. die ook nog iets in de toekomst kunnen gaan bewijzen. Ja, dan heb je dus echt een probleem. Hè. Dus, je, dus je hebt echt al, telkens die twee nodig in de opvoeding. Je hebt die, je hebt je hebt, je hebt duidelijk die verhouding tot, tot het bestaande bestaande wereld moet je in de gaten houden. Maar je moet ook de verhouding tot wat, wat mogelijk is ja. uh, in de gaten ja, houden. En, dat uh, lijkt me lastig. Maar ja. goed, maar je zegt eigenlijk met zoveel woorden, Stijn Ziekelink... dat je kinderen, of tenminste, dat laat ik het vragen... moet je kinderen, je eigen kinderen dus ook juist als vreemden beschouwen... als je goed wil opvoeden. Je hebt een buitengewoon prikkelend stuk geschreven voor De Groene... waarmee je zelfs een essaywedstrijd hebt gewonnen... over de vreemdeling in de samenleving... Ja dat die juist voor ons allemaal heel erg belangrijk is in onze vorming. Maar kun je dat dus doortrekken naar de manier waarop je naar, naar het opvoeden van kinderen kijkt? Moet je kinderen essentieel ook als vreemden beschouwen? Er, er, er, er moet altijd ruimte zijn om, om een stuk vreemdheid toe te laten in elk geval. En van, want van moment. Dat willen we helemaal niet hoor. Nee, natuurlijk willen we dat eerst waar niet. Waar je daarom begint is het zo baby... belangrijk om dat te zeggen. Want ja. je wil natuurlijk die controle uitoefenen. Maar ja, als je nu... Uh, kijk naar die, die nadruk die nu ligt... in, in onze visie op opvoeding... Uh, uh, vanuit, vanuit de staat vooral. Hè? Van, van preventie en vroeg signaleren en controle. Um, en je ziet tegelijk dat die gezagscrisis... dat die, dat die, dat die bloeit als nooit tevoren. Uh, dan, dan zie je dus dat in tegenstelling tot wat wij denken... dat controle helemaal niet, of preventie helemaal niet leidt... tot een, tot een samenleving waarin kinderen gezag ervaren. Dus je moet het op andere manieren gaan... Dus we zijn, gaan, kortom, conclusie 1 uitzien. kunnen we na 10 minuten... het is nu 10 minuten over 12 al trekken... dat de staat en de officiële lijn van de manier waarop het beleid wordt gehanteerd... voorkomen aanverrechts. Nou, werkt. Je zei in de inleiding dat... dat Niemand zich bezighoudt met hoe we onze kinderen opvoeden. Ja. En daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Uh, ik denk dat er heel veel bemoeienis is uh, vanuit, vanuit uh, van overheidswegen, met name. Uh, en dat je zelfs ziet dat juist. Maar waar zit dat dan, die bemoeienis? Nou ja, uh, dat bijvoorbeeld geen enkele politieke partij in Nederland op dit moment stelt fundamentele vragen bij uh, het, het, het voorstel of, of de, nou ja, de praktijk om achter de voordeur bij gezinnen... Uh, te gaan kijken of de opvoeding wel uh, goed is. Dus um, zeg maar, die discussie lijkt... Hè, dus een soort van uh, uh, einde van de geschiedenis uh, uh, karakter... heeft die discussie gekregen. Van, we zijn het er allemaal over eens. Uh, uh, je moet ingrijpen. Hebben, je moet ingrijpen. Als staat is dat jouw verantwoordelijkheid. Dus daar zit een heel... Ja, een heel opvoedkundige uh, uh, beweging achter vanuit de staat. En wat je nu ziet, is, en dat vind ik echt extreem interessant op dit moment... is dat je juist ziet dat die, die zogenaamde opvoedkundigen... die zouden uh, ja, vanuit hun vak, vanuit hun kennis van wat opvoeden is... wat er allemaal bij komt kijken, wat het zo complex maakt... die zouden eigenlijk uh, uh, nou ja, bepaalde... Uh, ja, bepaald gezag kunnen, kunnen laten zien in, in, deze, in, in deze gezinnen die het moeilijk hebben. En die, ja, heel vaak blijft dat bij uh, mensen gaan testen of ze niet een of andere stoornis hebben en kijken of ze die niet kunnen doorleiden naar een of andere instantie. Dus, dus, je, dus je mist daar. Dus het gezag komt eigenlijk van de verkeerde, verkeerde achter. Van de staten, niet van de pedagogen. Ja, precies. Dus je geeft daarmee ook uit handen. En dat is omdat de pedagogiek steeds meer een soort psychologie is geworden. Je geeft eigenlijk je je morele uh, tools uit handen. Ja. En, en de staat, die, die neemt het over, want die ziet dat, dat niet gebeurt. Ja, en, en, en die ziet wel dat er een heleboel hoop, hoop uh, kinderen ontsporen en die vandaar, daar die wacht, de, de, ja. vandaar de wachtlijsten ja. bij bureau jeugdzorg. En daar zijn ze al jaren over bezig en het lukt ze niet om het op te lossen. Ja. Dus dat probleem is heel reëel. Maar nu schuif je het eigenlijk toe naar het aflaten weten van de pedagogen dat die niet hun gezag laten gelden, dus hun visie op hoe wat goed opvoeden is... en misschien wel dus ook juist ruimte laten voor het vreemde in kinderen... Uh -huh. en, en de toekomst vooral openhouden, in plaats van controle willen uitoefenen... die laten het afweten. Jouw collega's. Nee, Er is een, een, een, een beweging in de pedagogiek, een, een dominante beweging... in de richting van uh, controle uitoefenen op basis van gestandardiseerde... Uh, nou ja, tools, instrumenten om, om, de, samen, om, om zeg maar de praktijk, de, de fenomenen die in de praktijk voordoen, allemaal te kunnen vatten en te ja. kunnen uh, controleren. Om controle. te, ja. te zorgen dat men daarmee verder kan. Uh, om om zeg maar die complexe werkelijkheid die, die in elk gezin aan te treffen is, om die, om die te managen. Ja. En uh, ik begrijp wel, die mensen moeten, moeten, moeten hun werk doen in de praktijk. Hè? Dus uh, ik wil ook niet een soort van theorie-praktijk uh, tegenstellingen opwerpen hier. Want, maar, maar het is wel heel belangrijk dat, dat ja, je kan niet je werk doen in de praktijk zonder ideeën. Dus het is heel belangrijk dat er uh, af en toe uh, dat die mensen gevoed worden met, met kritische uh, ideeën. Gewoon de vooronderstellingen van waaruit doe je dat allemaal. Um, weet je, die praktijk kan ook maar, de, de manier waarop je daarin werkt, kan ook alleen maar uh, uh, vruchtbaar blijven als je, dat, als, als je die vooronderstellingen blijft vragen. En dat is wat, wat ik probeer te doen. Dat doen, andere, dat doen collega's ook hoor. Dus, maar, maar het is een heel klein groepje geworden. Uh, binnen, binnen inderdaad die, die opvoedingsleer. Ja, maar dan heb ik toch een klein beetje gelijk met mijn inleiding. Dat uh, de staat het wel doet, maar dat is de verkeerde... Uh, instantie om zich met de opvoeding bezig te ja, houden. Ja, en daar zitten nauwelijks pedagogen. Nee, precies. Dus die precies. meten zich een rol aan die ze, ja. die ze helemaal niet uh, beheersen. Dit is het begin van deze aflevering van Kaas Luna... in gesprek met Stijn Siekelink. Het hele gesprek vindt u sowieso morgen op de website van radio1.nl. Um, mijn gast is wijsgerig en sociaal pedagoog. Hij doseert theoretische pedagogiek aan de VU in Amsterdam. Hij heeft zich heel veel bezig gehouden... onder andere voor zijn proefschrift met de idealen... Uh, en dan vooral dus idealen van jongeren. En dan met name van geradicaliseerde jongeren. In twee boeken, zijn proefschrift heet Het Beste van de Jeugd. En daarna de studie Idealen op Drift. Hij interviewt veel jongeren, spreekt ze dus. Werkte ooit als idealist bij Oxfam in Gent. Maar ja, dat idealisme, dat houdt ook dat niet op. Lang vervlogen. Ja, ja. Nou, ja, joh, ja, nu zijn we serieus bezig. Hij is ook senior onderzoeker bij Forum. En dat is het instituut voor multiculturele vraagstukken. En hij is 31 jaar oud een vader van een meisje van 2,5 jaar oud. Nou, dan zal ik niet vragen of je ook een goede opvoeder bent... want dan gaat het weer over jou. Als het nou gaat over wat er fundamenteel ontbreekt... in onze visie op de ogenblik, op opvoeden. Ik weet niet of dat zo... Te, te... Hmm. Waar denk je dan aan? Is er dan bijvoorbeeld in de opvoeding te veel vrijheid? Is er te weinig vrijheid? Uh, de, de, als je zegt waar denk je aan... Bij, bij als, als het gaat om de fundamentele kwestie van wat, wat durven we wel eens uit het oog verloren, als het, ja. verliezen als het gaat om, om opvoeding, uh, dan is het niet teveel of te weinig vrijheid, maar dat we te weinig zien dat opvoeding in de kern altijd verbonden is met die fundamentele vragen die de filosofie ook al 2000 ja, jaar lang bezighouden over vrijheid, over macht, over gezag. over Die vragen uh, worden uh, gesteld, op. überhaupt nee, niet meer gesteld. We, die vragen hebben namelijk niet, niet zo'n niet zo kant-en-klaar antwoord. Want dat is nu juist wat die, wat die filosofie zo aantrekkelijk maakt. Die, die schort telkens dat definitieve antwoord op. Uh, Al heel geschiedenis lang. Dus, um, maar, maar dat betekent juist niet dat je die vragen niet moet blijven stellen. En dat je ook moet blijven zien dat zo'n pedagogiek alleen maar kan uh, ja, een eigen... Vak, een vak met een eigen bestaansrecht zijn... op het moment dat het blijft die fundamentele ja. uh, verbanden uh, leggen. En is er dan te veel vrijheid of te weinig vrijheid? Ja, ik denk dat je het in zijn algemeenheid niet kunt stellen. Ik denk dat je wel kunt stellen dat uh, vrijheid vaak verkeerd begrepen wordt. Of dat, dat het vaak ook, nou ja, zeg maar, zeker in het Westen wordt gezien... van wij zijn vrij, dus dan is de rest... Onvrij. Uh, hmm. uh, dus het wordt ook wel als een soort van wapen soms gebruikt... in de strijd met, al, met dus andere culturen. Ja, wij zijn beter dan. Nou ja, precies. Er zit, er zit ook een, een, een, een connotatie aan van, van dat, het, dat het meer, meer waard is. Hè. Dus Vrijheid is toch wel echt iets waar je, waar je een samenleving aan afmeet. Um, ik heb een stuk in De Groene geschreven... Uh, waar, waarin ik gewoon... Uh, uh, nou, gewoon. Het, is, het was best een complexe... Uh, oefening Waarin ik gaan kijken ben van wat zijn nu drie verhalen. Drie uh, casussen waarin, waarin je ziet dat we, dat we allemaal uh, het lijken over eens te zijn. Uh, dat ging met name over drie, drie uh, adolescenten dames. Lara uh, Dekker. Lara Dekker. Het celmeisje, Tanja Niemeijer die naar de Vark is gegaan. Klopt. Die vechten bij uh, nou ja, ja. die uh, half terroristische beweging. Mm -hmm. En... Natasha klopt. Bien étonné de se trouver Ensemble, het meisje dat acht jaar lang door een ja, psychopaat in een ja. kelder werd opgesloten ja. en daaruit kwam ja. en eigenlijk heel gezond en sterk bleek. Ja, absoluut. En ik en ik benadruk ook wel even in het stuk dat ik dat het dat ik gezien ze zeg maar, de, de plaatsing van Campus... naar die twee, twee opgesloten ja. Hollandse tieners... Dat, dat, dat ik kan begrijpen dat de lezer dat vreemd vindt... en daar vragen bij stelt. maar laat laat Toen we had ik de... het nodig ja. om iets te vertellen... over wat er aan de hand is met, met ja, onze... Uh, de vanzelfsprekendheden die we hanteren... om het te hebben over, over vrijheid in onze ja. samenleving vandaag. En je ziet dus juist dat die meisjes... die op zoek gaan naar een, een autonoom bestaan naar, naar een, en met name die eerste twee, daar, daar zie je het echt duidelijk. Dus, dus uh, Laura en Tanja. Uh, precies, uh, dus uh, autonoom, internationaal georiënteerd... Uh Um, gericht echt op, op, op, op bevrijding, op, op ontvoogding, emancipatie. Nou, dat we dat dus blijven toch niet trekken. Uh, maar de manier waarop, het manier van Laura de Dekker. Daar ja. was zoveel protest over dat ja. je mag zo'n meisje niet... in ja. een eentje een jaar lang over ja. de... Ja, de en dat was en de pedagogische uh, ja. communische opinie. Ik bedoel, daar was iedereen, al, al mijn collega's... Uh, trokken daar aan hetzelfde zeil, zou ik bijna zeggen. Want die zeiden, dat kan gewoon niet. Het is ontwikkelingspsychologisch, kan je dat nooit... Kan je dat nooit verantwoorden? Die meid is veel te jong. Er zijn risico's verbonden aan zo'n avontuur. Dus je kan het gewoon nooit goed praten. Je, en wat zegt Stijn Siekelink daar dan tegenover? Nou, ik die, heb alleen die houdt van om dan ik, ik, ik heb alleen, tegen de keer te gaan en een beetje op. Ik heb alleen vastgesteld dat, dat dus blijkbaar iedereen het erover eens was. Um, en, en ik ben gaan zoeken. Uh, omdat men mij gevraagd had om iets te schrijven over de relatie tussen vrijheid en liberalisme. Van, zit nu in dat voorbeeld niet juist een, ja, een, een, een element van bevrijding waar we, het, waar we het moeilijk mee gekregen hebben? Uh, dus echte, omdat, het zo, echte nou ja, omdat het zo ontsnapt aan onze categorieën van, van, van de vrijheid die, door, die ons door het liberalisme worden aangereikt. Ja. En, ja, nou goed, het... en toen, en toen dan zie je dus parallellen plots met, met, ja, met die andere het. meiden. En ja, maar de, maar de stelling is, het is paradox ja. die de paradox die je eruit aan het leiden is, dat wij, wij streven naar. We leven in een neoliberaal tijdperk, dus vrijheid is een, eigenlijk het hoogste goed om naar te streven. Ja. Maar dan komt er een meid van 16 die echt vrij is, en dan staan we op onze kop. Of die in elk geval waarvan we niet met 100% kunnen zeggen dat, dat de vrijheid die zij claimt te, te willen opzoeken, dat dat. Ne, dat, dat, dat, dat, dat dat dat nep is of dat dat niet bestaat. Want daar, ik, ik durf niet te zeggen... Of 100% dat ze echt vrij nee. is. Dat blijft heel lastig. Ja. Ik heb haar niet persoonlijk gesproken. Dat, dat zit er ook niet in. te komen, gaat, denk ik. Je... Maar, uh, uh, zeg maar, de argumenten... die in de strijd worden gegooid... van je brengt jezelf in gevaar... en bij Natasja je brengt anderen in gevaar... Uh, sorry, bij... Uh, uh, Tanja. Tanja, niet je brengt anderen in gevaar... dat zijn argumenten die... In principe, niet de kern raken van, van waar het over gaat, naar mijn idee. Dus daarmee omzeil je eigenlijk die, die vreselijk moeilijke, complexe, maar oh zo interessante vraag: ja, maar wat verstaan we nu over opvoeden ja, tot vrijheid? Ja. Dus wij, precies, wij vermijden erover na te denken, over wat fundamenteel is, eigenlijk. Terwijl we dat zelf niet willen weten. Ik denk dat heeft vast de functie dat we dat vermijden, inderdaad. Ja, we dat we het antwoord niet het kennen. Is gewoon, nee, we willen die onzekerheid niet. We dus willen, willen als je opvoedt en wil je weten van... ja, maar dit is goed, je moet precies. disciplineren... of je moet juist helemaal ja. geen regels hanteren. Ja. Maar de twijfel daarover, die willen we niet. Ja. Nou, dat is Sorry. Nee? Ik zie je vinger opsteken. Ja, ja, ja tekenen, ik wil een maar... vraag stellen. Nee. <laughs> maar meester, nee, meester een mag mooi, ik even want, naar de wc? want Er is een, Weet je wat een, je wat er is een heel mooi citaat in, het, in, het boek van, uh, in, in een boek van uh, de huidige president van, van de Verenigde Staten, uh, Obama. In The Audacity of Hope heet dat boek, geloof ik. En daarin zegt hij dus van ja, het is duidelijk, ik heb, uh, ik heb een bepaald... Uh, Aanleg uh, om, om de publieke zaak te dienen. Ik wil er helemaal voor gaan. Uh, ik ben er klaar voor om dat te doen. Maar ik twijfel nog. Ik twijfel nog over één ding in mijn leven. En dat is het ouderschap. Kan ik dit wel aan? Kan ik die twee dochtertjes van mij? Kan ik, die, kan ik de vader zijn voor ze die ik wil zijn? Het is een enorme twijfel die daar wordt geponeerd van dat, dat vaderschap... dat is in verhouding tot het, tot het besturen van de VS. Ja, mm -hmm. Dat is een heel mooie passage. Maar wat je dan ziet, is dat, dat hij uh, in een latere open brief aan de natie... met name aan zijn dochters eigenlijk. Maar ja, dus een open brief is dus voor iedereen... in principe natuurlijk aan, ieder, juist gericht aan al die burgers. Waarin hij zegt van... Uh, uh, als u zich nog uh, afvroeg van waarom ik dit allemaal doe... Uh, dan is het dus voor mijn dochters. Maar dan zie je dat die twijfel heeft dus eigenlijk plaatsgemaakt voor ja, juist een soort van militantisme, van uh, uh, dit, dit is juist waarom ik het doe. En, en eigenlijk heel opvallend dat, dat daar ook, en dat zie je vaak bij bestuurders, dat dat ouderschap in de strijd wordt gegooid van ik doe het voor, voor, voor, voor de volgende generaties. Um, terwijl... Ja, als je dan die tweede, die, zeg maar, die tweede brief schrijft... dan kan je dus die twijfel niet meer toelaten. En dan ben je iets fundamenteels kwijt. Ja. Amerika. Be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bed. So we bought a pack of cigarettes, Mrs. Whiteman's pies, and walked off to look for. America, Kathy, I said as we boarded a greyhound in Pittsburgh. Michigan seems like a dream to me now. It took me four days to hitchhike from Saginaw, I've come to look for America, <clears throat> <laughs> laughing on the bus, playing games with the faces, she said, man, the gabardine suit was a spy I said be careful his bow tie is really a camera Toss me a cigarette I think there's one in my brain coat. She said, We smoked the last one an hour ago. So I gazed at the scenery. She read her magazine and the moon rose. lost I said though I knew she was sleeping I'm empty and aching and I don't know why counting the cars on the New Jersey Turnpike they've all come to look for America they've all for Herkenning verwarring wat heeft u gevoeld bij het luisteren naar dit liedje? Um, u herkent het misschien van Simon Garfunkel. Het is een liedje van Simon Garfunkel, maar dat was zeker niet hun stem. Het was de stem van David Bowie. Verwarrend. Stijn Siekelink, jij wilde per se deze versie <laughs> van dit liedje. Het sloot mooi aan ja, op man. je verhaal over Obama natuurlijk. Maar dat was niet eens zo uh, opgezet, of misschien wel, dat weet ik niet. Uh, nee, nee, het is allemaal toeval. Maar ik... ik wilde dit lied laten horen... omdat dit zich afspeelt... in uh, oktober... 2001. Dus je moet je voorstellen... Ja, de, de, het zingen van de kies... David de, Bowie. De, ja, dus dit, dit, ja. Uh, deze, de, de, dit fragment. Um, dus laten we even teruggaan... naar... naar, naar tien, tien jaar terug, uh, New York. Is in het hart geraakt natuurlijk. We uh, zijn nog volop bezig... met, uh, met puinruimen en... Uh, slachtoffers stellen. En ja, wat doet zo'n stad als New York die zegt... Ja, we geven gewoon het, het gaafste rockconcert uh, uit, uit de geschiedenis. Want dat past bij onze stad. En op die manier gaan we terug uh, laten zien... Dat we, dat we terug kunnen opkrabbelen. Nou ja, uh, dan krijg je een line-up van... Ja. wat is het? Uh, Mick Jagger, uh, Paul ja. McCartney... Nou ja, alle, ja, alle, grote, alle grote staan dan klaar natuurlijk... Maar één man mag openen. En zonder introductie. En wat er gebeurde was gewoon... Madison Square Garden. Er kunnen wel, mm. wel wat mensen binnen. Vooral natuurlijk ook uh, mensen die, die, die na die rampen... Uh, ontzettend veel, veel hadden geholpen. en politiemensen en zo. En uh, er, er, er wordt één spot uh, aangestoken. En die schijnt op een mannetje wat in, in kleermakers zit... Uh, vooraan op het podium zit met een, met een kinderorgeltje. En uh, ja, en het begint dit, dit, ja, eigenlijk een vreselijk kinderachtige deuntje te, te, te produceren. Um, ja, ik vind dat, als je bekijkt dat dat het eerste geluid was, zeg maar, na die, die, die, die gebeurtenis, uh, uh, ik vind dat magistraal. Ik vind dat de, de, de, het aller passendste wat men, wat men had kunnen bedenken. Om op dat moment te zeggen van... laten we terug beginnen. Um, Juist. Met iets kinderlijks. Je zegt kinderachtig, ja, maar... Met breek, iets wat, wat ze, ja. ja, het is... Het is, het is, het is, het is natuurlijk een, een... meesterlijke muzikant, die Bowie. Maar dit is de... de ja. ja, nog maar eens... Uh, bewijs dat Less is More op de juiste ja. momenten... gewoon kunst produceert. Ja. En... Um, ik, weet, ik wil dit laten horen, omdat ik heel. Dit heeft wel wat hits op YouTube, maar ik, voor zover ik weet is er geen echte opname van. Uh, en daarom ben ik heel blij dat uw redactie het ook heeft kunnen uh, opsnorren. Maar ik zou de luisteraar zeker aanraden om het ook even te, te bekijken. Ja. Want het, um, het is op een bepaalde manier. Um, uh, het doet mij altijd denken ook aan, aan, aan toen. En als ik dan. Verder denken, kijk, hoe ook die gebeurtenis voor mijn carrière heeft, heeft beïnvloed. Ja, dat, dat is eigenlijk ook heel vreemd. Hoe, dat, Hoezo, hoe heeft jouw carrière Ja, heeft, dat, ik, dat ik met die radicalisering aan de slag ben gegaan. Uh, ja. Terwijl ik het over idealen van jongeren wilde hebben. Ja. Ik bedoel, het, het is heel... Um, als je dat, we, we, we, we dichten elkaar altijd toch een zekere autonomie toe. Van je kiest je levenspad. En zeker als je het allemaal een beetje voor elkaar hebt, dan, dan kan je daar... Uh, ja, dan, dan spreken we elkaar erop aan en dergelijke. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Dit soort gebeurtenissen bepaalt toch voor een heel ja, belangrijk deel. Ik zelf helemaal niets over gezegd. Echt gewoon totaal niet in de hand. En na 9-11 ben jij je bezighouden met... ...geradicaliseerde jongeren. Dat ben ja, maar dan, dan ik, dat genoeg, dat, even, ja. ik laat het even liggen, want zo meteen... Uh, um, ...laat ik dat terugkomen. Um, eerst even een punt zetten. Het is nu ander, al één minuut over half één... ...bij Kazeluna van de NCFV. Mijn gast... Wijscherig pedagoog Stijn Siekelink heeft zijn foto laten maken. Die vinden u op onze Facebookpagina. Daar, vindt u, daar kunt u ons trouwens ook volgen, natuurlijk, dat is altijd heel verstandig, weten wie er nog meer komt. Um, en ik meld vast dat wij na één uur het met u zelf willen hebben over dat waar we dus allemaal mee mee te maken krijgen en waar we ook allemaal mee worstelen. Al is het maar op gezette tijden. En al is het dat zelfs dus heel gezond om ermee te worstelen. Dat is juist wat je moet blijven doen, heb ik begrepen van Stijn. Uh, laten we erover doorpraten. Uh, van wie heeft u leren opvoeden? Is mijn belangrijkste vraag aan u. Bel daarover met verhalen vooral uh, naar Casaluna 0800 1121. 0800 1121. Goed, waar zijn we tot zover? Um, eigenlijk zijn we opgehouden goed fundamenteel na te denken over wat opvoeding is. We doen dus maar wat. Ieder op zijn eigen houtje, wat leidt tot veel uh, ontsporingen. En dan neemt de staat het over. En die staat is daar eigenlijk ongeschikt voor, want die gaat willen controleren. En dat is nou juist net wat je niet altijd moet doen bij opvoeden. Dat, uh, goed samengevat. Je hebt één je, je vrouw uh, genoemd, Laura Dekker. Die andere, Tanja Nijmeijer, uh -huh. is in dat stuk, uh, in de Groene onlangs, wat, wat echt goed provocerend is, omdat het onze ideeën even op scherp zet. En een totaal andere visie geeft op dingen die je voor vanzelfsprekend aanneemt. Dat vind ik dat de kracht van je stukken. Niet alleen dit, maar dat gebeurt wel vaker, Stijn. Tanja Nijmeijer is een geradicaliseerde jongere. Ja. Die, die, wij, wij, zijn, wij hebben ons als samenleving aangeleerd om die uit te spugen. Of ze nou wel of niet van de islam zijn. Dit is een meisje dat in Colombia gaat vechten... Uh, wie zijn nog meer geradicaliseerd in de hoek? Nou ja, dat kun je wel zien. Je zou uh, Laura Dekker ook geradicaliseerd kunnen noemen. Maar er zijn er nog veel ja. meer voorbeelden. Maar jij zegt, nee, we hebben bij die jonge mensen iets te vinden. Ja, met name als en het gaat vijanden, om... En niet vijanden, niet per se vijanden. Nee, nee, we, we hebben juist bij die, die jongeren... Die, die zich met politieke uh, ideeën, idealen uh, inlaten... Um, moeten we, da daarvan moeten we... Uh, bena blijven benadrukken, dat, dat, dat, we dat, dat we die niet alleen vanuit angst benaderen. En dat, ja. dat is echt... Dat is de, de, de cruciale fout. Hè? Nou ja, dat is iets geweest waarvan wij hebben gemerkt, wij, dat, dat is, toen ik mijn proefschrift die radicalisering uh, bestudeerde, ben ik met een aantal andere pedagogen erover gaan praten en hebben gezegd van hé, hey, kunnen we niet dit thema radicalisering uh, claimen? Dit is toch gewoon een door en door pedagogisch thema. Hè? Tot dan toe waren er alleen maar uh, criminologen en psychologen en juristen mee bezig en nou, allemaal heel belangrijk vast. Maar, zeg maar heel dat, dat, die relatie tussen die opvoeder en, en, en die jongeren... Eh, en met name die gesprekken die men dan voert... of juist niet voert over de ideeën die zo'n jongere ontwikkelt... die hij gewoon van het internet plukt zonder enige moeite... en enige toezicht vaak... Ja, dat, ja goed, dat is pedagogiek. Dat is pedagogiek uh, vandaag. En, en, daar, is. en daar moet je dus uh, uh, induiken. En dat hebben we gedaan. Uh, dus daar ben ik ook heel blij om. Dat, dat we dat hebben kunnen voor elkaar krijgen. Dat is, dat is mijn dank aan Forum. Die, die geloofde in dat idee. Um, en we hebben eigenlijk gezegd van... Uh, uh, um, ja, juist, juist de, de, de volwassenen in de omgeving van zo'n jongeren die bang zijn, die... Uh, gericht zijn op het uh, apart zetten van die jongeren... en zeggen van, jij hoort niet bij ons... want jij bezoedelt de rest van de klas of de rest van de groep. Ja, daar... Uh, die, die raak je kwijt. Uh, en dan, dan moet je dus niet schrikken als die, als die echt met nare, ja. uh, met nare acties komen. Hè. Dus, ja. um, maar is het zo moeilijk, zijn we er zo bang voor... omdat het fundamenteel de positie van autoriteit of opvoeder... bijna altijd ter discussie stelt? Maar is dat nou juist wat je.? Dat moet je. Die, ja. die, die. We zijn er bang voor. Er zijn verschillende dingen waarom we bang zijn voor radicalisering. Eén is dat er heel veel sensatie mee gepaard gaat. Je hoeft maar radicalisering te noemen. Ook al eh, heb je het over een gezinscontext. Uh, aan, aan de keukentafel. maar toch denken mensen aan, aan explosieven en aan, en aan gijzelingen. en allerlei alle vreselijk nare toestanden. Um, twee. Uh, ja, er is een, een, een heel belangrijk uh, probleem eigenlijk met dat, met dat, dat radicalisering, radicaliseringsfenomeen en ook het onderzoek daarnaar Dat is dat het totaal normatief geladen is. Hm. En wat ik radicaal vind, hoef jij niet radicaal te vinden. En, en daar, ja, ja, daar kom je niet helemaal uit. Dus het is geen exacte wetenschap. Uh, maar dus... ja, van Tanja Nijmeijer mag je toch wel rustig aannemen. ja. Dat het dat, dat, dat, dat bijna allemaal wel geradicaliseerd De duidelijke bereidheid tot het gebruiken van geweld is wel, is wel ja. een belangrijk criterium. Uh, maar ja, het punt is dus dat je heel erg weinig jongeren aantreft in Nederland die aan ja. dat criterium voldoen. En toch ja. is er een, echt een batterij, een industrie aan radicaliseringsonderzoek ontstaan in, in, in, in onze landen. En maar goed, ik ben niet de enige die dat nu best wel een beetje vreemd vindt. Er, er zijn wel meer onderzoekers ook. Uh, uh, Rick Kolza, het laatste belangrijke historicus uh, in Gent, die, die dat ook noemt. Van ja, de, de verhouding is gewoon zoek. We, zijn, we hebben ons helemaal laten leiden door, door die beleidsagenda van mm. zorg dat je die radicalisering opspoort. Ja, we zijn tien jaar later en ja, eigenlijk we hebben ondertussen wel min of meer alle radicale. Radicale moslims maar, ja, in kaart. En, maar, maar pedagogisch gesproken, dat, dat, daarom vind ik het, vond ik het stuk interessant. Je zegt, er is iets te vinden bij die radicalisering. Ja, ja, je moet daar je niet op ingaan. Je, je, ja. je moet ja. namelijk aansluiting zien ja. te vinden bij de idealen die daar zitten. Ja. Want het zijn ja. idealen. Ja. Hoe je er ook, hè, of ja. je nou met een oordeel klaarstaat om ze af te wijzen of niet, maar het blijven idealen. Ja. En daar, dat gesprek, ja. dat moet je beginnen. Ja, nou ja, de, de, de realiteit is gewoon: er zijn nog steeds veel meer idealisten dan terroristen. En dat zijn vaak, uh, zijn het juist die mensen die met die idealen rondlopen. Die je op de juiste manier moet zien te begeleiden. Ja. En niet alleen maar om te voorkomen dat ze terrorist worden. Want dat voelen jongeren heel erg. Maar juist omdat je ja, wil uh, weten van waar ze, waar, ja. wa, waar ze uh, wat voor wereld zij uh, ja. uh, uh, zouden willen. En, daar, en dat heeft ze met burgerschap te maken. En die link, uh, dus uh, burgerschap begrepen als geïnteresseerd zijn in wat jongeren met de wereld voor hebben. Dat is zo cruciaal daarin. Ja. En daar werken we dus ook aan vanuit Forum. Ja. En eigenlijk zijn hier geradicaliseerde jongeren, jongeren, daar kun je heel goed aan laten zien dat we er verkeerd mee omgaan. Eigenlijk. Dat is Ja, ik wat heb wat gezegd je... dat zowel, zowel radicalisering als afstomping, hè, ja. dus eigenlijk het soort tegenovergestelde, helemaal geen idealen hebben, dat het allebei een soort van uitwassen zijn van. Uh, onze, onze opvoeding vandaag... als het gaat om, om ideeën van jongeren. Okay. We hebben dus uh, bij Laura Dekker... het gehad over het begrip vrijheid. Bij Tanja Nijmeijer... over idealen. En dan is het een derde geval... Natasja Kampoes... roeien ook aan. Nogmaals, het is het meisje dat in Oostenrijk... acht jaar door een psychopaat... werd uh, uh, nou ja, misbruikt en... Um, meestelijk mishandeld in ieder geval. Ja. En opgesloten in een kelder van vijf vierkante meter. Die kwam daaruit en bleek gezond en sterk te zijn. Eigenlijk, misschien dat we daar nog net uh, de tijd voor hebben... om dat ook nog even, even in het licht te zetten. Daar haal je het begrip discipline juist ja. bij naar voren. Ja. En dat is wel ook dat... Dat is hard. Nou ja, har, har, ik weet het niet, maar ook <laughs> ja. wel weer... Dat moet je wel even uitleggen, als je dat kan in kort bestek, Want het is ook interessant. Mm. Ook omdat het dwars ingaat tegen onze ideeën over, mm. uh, over opvoeden en, en vrijheid. ja, en... ja. ja. Um, nou, een, van de, een van de belangrijkste kenmerken vandaag van, van de jeugdcultuur... Is, is multi. Is het, dus alle, alle toestellen die jongeren uh, bemachtigen, die kunnen van alles tegelijk. He, je kan tegelijk telefoneren, je e-mail checken, uh, sms'jes sturen, tv kijken. Dat, dus, dus heel onze, onze beleving, de belevingswereld van, van, van de jeugd, maar ook die van ons, dus wat dat betreft ben ik ook nog wel uh, jeugdig, uh, die, die gaat steeds meer in de richting van uh, alles tegelijk proberen. Op te pikken om, om toch maar te kunnen functioneren, en mee te kunnen in, in het sociale leven ook. En um, ik heb juist willen campus gebruiken, haar ervaring, om, om te laten zien dat, dat die, die afzonderingstoestand. Um, dat gebrek aan vrijheid. Dat gebrek aan, in elk geval, uh, uh, prikkels um, uh, die van overal komen, dat dat, dat dat juist ook een vormende waarde kan hebben. En dat, dat is eigenlijk steeds. Ja, steeds ouderwetser ideeën ja, op een bepaalde manier. Als je, als je ziet hoe, hoe we nu denken over uh, de rol van informatie. Hè? Je kan niet meer zonder, zonder informatie, ga je dood. Terwijl ja, het, het lijkt er juist op dat, dat zij in de toestand waarin zij gedwongen is geworden te leven. Dat zij daar juist al haar kracht heeft uitgehaald. En ook daardoor toewijding heeft kunnen opbrengen om... Zeg maar, uh, uh, ja, te denken van als ik hier ooit uitkom, dan wil ik dus dat, dat, dat, ik, dat ik er sta. Ja. En het is zo wonderlijk dat, dat, dat, dat haar dat gelukt is. Uh, maar tegelijk, uh, uh, ook weer niet. Want je, je weet gewoon als je het boek leest, van hier, uit je hier, hier, hier, biografie, van hier, hier is iemand bewust bezig met met wat ze aan het doen is. Zich te, in, in zich te, zich te ontwikkelen. Ver van ja. de staat en ver van de, ja. van, de, van de ouders en ver van de pedagogen. Ja, ver van iedereen die, die, we, die we eigenlijk in onze, in onze welvaartsmaatschappij... In, onze, in, onze, in, in, in, in de samenleving waarin we al die infrastructuur hebben opgebouwd... om mensen te helpen om zich te kunnen ontwikkelen... blijkt zij zich te kunnen ontwikkelen. En dat is natuurlijk... Ja. dat, dat dat is, een, dat is een, een, een trap in het gezicht van, van heel onze, onze, uh, ja, ons, ons instrumentarium. En, en, en alle leerboeken en doelen die wij als professionals hebben ontwikkeld. Sinds we die pedagogisering hebben ingezet. En daarom is hij zo'n zo, zo interessant voorbeeld. Um, maar maar daar, daar komt dus bij dat, dat wij dat niet kunnen aanvaarden. Als wij dat zouden aanvaarden, dat dat echt... Uh, een voorbeeld dat het echt een voorbeeld is, dan zegt zeg dat dat we eigenlijk alles weggooien... wat we, ja. wat we nu hebben, juist hebben opgebouwd. En, en dat daard, willen we niet. Daartoe zijn we niet bereid. Intussen zitten we nog steeds met die wachtlijsten bij Bureau Jeugdzorg. Kinderen die echt hulp nodig hebben. Die moeten soms meer dan negen weken wachten. Ja. ja, en, en, maar, en, en, is daar, ja? Een heel belangrijk misverstand wat, wat ik ja. in gesprekken met mensen erover opvang... is dat men denkt dat er te weinig... Uh, ...opvang is, hè? te weinig ja. aanbod. Het ja. probleem zit dus bij de vraag... Hè? ...dat heeft Rauwvoet al, al twee, drie jaar geleden gemeld... ...we moeten die vraag kleiner maken. Ja. Dus je, dus je ziet... door beter op te voeden, toch? Nou ja, door nu bijvoorbeeld... ...dat, dat, door dat fundus... het geloof om dat van de provincies naar de gemeente ja, over te zijn. dat is hevelen. een technische... Uh, ja, uh, ja. Uh, maar ja. de vraag is of... Kijk, als je zegt, als wij niet in staat zijn... ...om, om uh, constructief na te denken over hoe we opvoeden... Dan gaat dat dus ook met die overgang naar de gemeenten. Van, nee. van de verantwoordelijkheid voor de jongeren. Nee. Uh, lukken. Dan dat gaat het. dat gewoon niet lukken. Want we moeten weer eens durven er recht over nadenken. Ja. ja. ja je, moet, je, moet eerst, je moet eerst bedenken. Wat is, wat, wat is de plaats ook van de jeugdzorg. In het in Ons jeugdbeleid. Want het, het, het, het jeugdbeleid in Nederland is eigenlijk een jeugdzorgbeleid. Ja. En daarmee staat het best wel apart in, in, in ten opzichte van andere landen. je dus beleid in gericht op als het mis is gegaan. Absoluut. absoluut. Van, of, of, of, of, of dat het mis zal of kan gaan. Maar er zit de ja. zorg in. Ja. Terwijl jeugdbeleid zou je veel meer ook kunnen richten rond rond cultuur en, en media of uh, sport en uh, creativiteit. Ja. Maar daar, daar is heel weinig. Uh, ja, de, die urgentie ligt er veel minder. En aangezien we toch beleid vooral op incidenten baseren... Ja. ziet die zorg er. Maar die zorg heeft met angst te maken. En zo lopen en wij achter de feiten aan. zonder vertrouwen levert naar mijn idee niet de opvoeding die we willen. Stijn Ziekelink, ik dank je wel. Ik hoop dat het doordringt tot het katshuis waar ze aan het onderhandelen zijn. Misschien ook wel hierover. Maar ja, dan gaat het hier over de pegels. Ik vind het geweldig inspirerend, de stukken die je schrijft. Dus ik hoop dat je dat blijft doen. En ik neem ze mee Kijk. als ik naar huis ga en mijn dochtertje weer van langs geef. Zeker doen. Leren kind, kom op. Uh, succes. Veel dank. En wel thuis. En na, een, na het bureau en één uur wil ik met u doorpraten over die vraag... van wie heeft u leren opvoeden? En hoe doet u het eigenlijk? Bent u er goed in? Nou, bel 0800 1121. Dan maken we er een opvoedkundig tweede uur van. Tot zo.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 Wilt u die lezen? Natuurlijk wil ik die lezen. Maar dat kan toch niet? Je kunt toch geen ontslag nemen als secretaris? Waarom niet? Omdat dat niet kan. Je kunt geen ontslag nemen als secretaris. Een secretaris wordt aangesteld uit hoofden van zijn functie. Dat zou wel heel gemakkelijk zijn als je als secretaris ontslag kon nemen. Wie moet dat werk dan doen uitgerekend het vervelendste bandje dat erbij is. Dat is mijn zaak niet. Dat is jouw zaak wel, want jij bent verantwoordelijk. Als de commissie je opdraagt om dat werk te doen... dan kun je dat niet weigeren. Dat staat in je arbeidscontract. Ik heb niet eens een arbeidscontract. Maar als ik dat niet kan weigeren, dan neem ik gewoon ontslag. Ik neem aan dat niemand daar bezwaar tegen kan maken. Geen probleem. Wat bezielt je eigenlijk? Toen ik zo oud was als jij, zou ik het niet in mijn hoofd hebben gehaald... om zo'n brief aan het bestuur te schrijven. Ik zou het nog niet in mijn hoofd halen. Het bestuur van het hoofdbureau. Ik zou me wel tienmaal bedacht hebben, ook als ik vond dat ik gelijk had. Het bestuur interesseert me niet. Wat dacht je dat het bestuur met zo'n brief doet? Dacht je nu werkelijk dat het bestuur zich de les kan laten lezen... door zo'n ondergeschikte ambtenaar? Dan zou het hek toch van de Dam zijn? Je kunt toch niet van het bestuur verlangen... dat het tegenover de rector magnificus van de Universiteit van Stellenbos... zijn gezicht verliest? Als het bestuur het prijs opstelt dat ik secretaris blijf... dan zal het zijn brief moeten terugnemen. Dat is toch scherpslijperij. Terwijl de commissie je al gelijk heeft gegeven. Dat is toch alleen maar dat je met alle geweld gelijk wilt hebben. Je moet je er toch bij neer kunnen leggen... dat je niet in alles je zin kunt krijgen. In dit geval niet... Het gaat trouwens in dit geval helemaal niet om mij, maar om het aanzien van het vak. En daar ben ik verantwoordelijk voor. Die verantwoordelijkheid wil ik dragen, maar die draag ik dan ook. En als het bestuur daar geen rekening mee wil houden, dan trek ik daar de consequenties uit. Het is zo helder als glas. Ik begrijp niet dat u dat niet ziet. Nee, dat zie ik niet. Daar ben ik dan zeker te oud voor. Dat weet ik niet, dat hoop ik niet. Want dat zou wel heel deprimerend zijn. Je laat die brief toch wel eerst aan Balk zien, hoop ik. En aan Kaatje Kater. Natuurlijk. Ik ben al bezig met een brief aan Kaatje Kater... en daarna ga ik naar Balk. Ik heb een brief aan het bestuur geschreven. Ik ben van mening dat ons bureau... de een samenwerking voor oorlog en vereniging... een officieel racistische politiek... De punt is een die Wie zegt Zuid-Afrika, de cultuur van boeren? Ik apartheid in meer schappelijke apartheid. Wetenschappelijkheid onderzoekers tegen de en recente geschiedenis geleerd. Is dat nou wel nodig? Ja. Wat denk je dan dat je hiermee bereikt? Dat weet ik niet. Dan wil ik je dat wel voorspellen. Je bereikt er niets mee. Het enige wat je bereikt is dat ze de pest aan ons krijgen. En dat gaat niet alleen ten koste van jou, maar van het hele bureau. Ik zou die brief niet versturen. Nu je de commissie achter je hebt, kun je iedere poging tot samenwerking... zonder enig probleem saboteren. Daar gaat het natuurlijk niet om. Als je denkt dat je hiermee enig belang dient, dan vergis je je. Daar denk ik dan anders over. Ach, meneer Koning, blij dat ik u net tref. Maar ik sprak net met meneer Balk over de problemen... die er ontstaan zijn over die brief van professor Ton... En nu zou ik zo dolgraag ook een exemplaar van de noodhulen van uw commissie hebben. Ik heb ze natuurlijk al wel gelezen, maar dat exemplaar bevindt zich nu bij het bestuur. En ik zou er ook zo graag zelf in bezitten. Hebt u nog een exemplaar voor me, of is dat teveel gevraagd? Nee, nee natuurlijk niet. Werkelijk niet? Nee, echt niet. Nou, dolgraag. Mag ik het dan even kom halen? Ik breng het u wel even. Oh, dat is heel erg vriendelijk van u. Als u dat wil. Ik kom eraan. Wie was dat? Papendal. We hebben een exemplaar van de notulen. Oh, sí, sí, Dag meneer Koning. Dag meneer Papendal. Hier hebt u ze. Wilt u niet even gaan zitten? We zien elkaar zo zelden. Of hebt u het misschien druk? Nee. Hoe was uw vakantie? U bent toch in Frankrijk geweest? Ja. Ja, dat weet ik, omdat het toevallig ter sprake kwam toen die moeilijkheden er waren. Benijden u toen wel even? Hebt u daar een huisje? Nee, we wandelen. Oh, zalig lijkt me dat. Dat heb ik altijd ook nog eens willen doen. Maar ja, je komt er niet altijd toe. Hè? U hebt wel een huisje? Ja, hoe raadt u het? Maar het is waar. Ik heb een huisje, niet in Frankrijk, maar op de Veluwe. Oud jachthuis, verrukkelijk romantisch. Al zou u dat op de Veluwe misschien niet meer verwachten. Jawel. Ja, toen ik er pas was, was er niet eens licht en water. Ja, water is er nog niet. Dat wil zeggen, er is een pomp met een douche zelfs. Maar elektriciteit heb ik toch maar laten aanleggen. Eerst vond ik dat verschrikkelijk decadent van mezelf. Maar het is toch heerlijk. Maar dan kunt u niet eens naar het buitenland. Oh, jawel. Nee, dat zou anders te dol zijn. Dat huis is meer voor de weekends... Maar als ik naar het buitenland ga, is dat toch gewoonlijk Italië. Italië is het voor mij helemaal. Ook wel omdat ik daar gewoond heb, natuurlijk. Hebt u daar gewoond? Wist u dat niet. Ik heb in Rome gewoond. Dat was de heerlijkste tijd van mijn leven. Ik heb de dood van Pius XII meegemaakt. Verkiezing van Johannes. Een heilig verklaring. Absoluut een heerlijke tijd. Enig. En ik zal u vertellen, meneer koning, die Sint-Pieter. Kent u de Sint-Pieter? Ik ben nog nooit in Rome geweest. Oh, maar daar moet u dan toch echt eens naartoe. U moet een keer in Rome geweest zijn. Anders mist u iets ongelooflijks. Hmm. Maar de Sint-Pieter, dat is toch een grote kerk. Maar met de uitvaart van Pius XII, u moet mij echt geloven... toen stonk hij werkelijk. Hij stonk, meneer koning. En al die oude Romeinen, die in werkelijkheid natuurlijk verschrikkelijk anti-katholiek zijn... vonden dat verschrikkelijk natuurlijk. Een heel slecht voorteken... Ja. Maar wilt u misschien een kop koffie? Ik heb al koffie gehad. Ik kan zo een kop koffie voor u laten komen. Nee, niet. ik ga trouwens zo weer weg. Tenzij u zelf koffie wil natuurlijk. Zal ik dan even een kopje voor ons samen bestellen? Goed. Graag. Ach, wil jij ons twee kopjes koffie brengen? Maar wat ik u nou vragen wilde... Ik heb natuurlijk een en ander van Balk gehoord... en ik heb ook gehoord dat u een brief aan het bestuur hebt geschreven. Mm -hmm. uh, wat ik u nu vragen wilde is of u daar nog eens heel goed over wil nadenken... voor u die verstuurt. Ik weet natuurlijk niet precies wat erin staat... maar ik ben zo bang dat u zichzelf daarmee onnodig in moeilijkheden brengt. U staat in dat ik mijn ontslag neem als secretaris. Ja, ziet u, daar was ik nou al zo bang voor... En dat zou ik nou zo verschrikkelijk jammer vinden... als u om zo'n betrekkelijke kleinigheid... want het is toch eigenlijk een kleinigheid... als u daarom moeilijkheden met het bestuur zou krijgen. Ik vind het geen kleinigheid. Het gaat erom of je bereid bent mee te werken aan een racistische politiek. Ja, natuurlijk. Natuurlijk gaat het daarom. En u moet mij werkelijk geloven als ik u zeg... dat ik als kwartjood. daarin helemaal achter u sta. En professor Hamburger ook. Maar... Vergeeft u mij de vergelijking, maar is dit nu wel de moeite waard? Ik bedoel, in de oorlog had ik een oom, een dominee, een halfjood, die weigerde zijn koper in te leveren... en daarvoor is hij later in de duinen doodgeschoten. Dan vraag je je achteraf toch af, was het dat nu waard? Is het natuurlijk verschrikkelijk moedig en principieel... maar wat bereik je daar nu uiteindelijk mee... Maar het bestuur zal mij hiervoor toch niet doodschieten? Zoveel moed is er ook weer niet nodig om zo'n brief te schrijven? Nee, natuurlijk niet. De vergelijking gaat ook mank natuurlijk. Maar ik zou het toch erg akelig voor u vinden... als u de dupe werd van uw principes. <lacht> ik zou me echt geen dupe voelen. Zelfs niet als ik ontslagen werd. Dat zegt u nu wel, maar als het echt zover zou komen... zou u er misschien toch anders over denken. En anders toch wel uw vrouw. U moet in deze dingen toch ook aan uw vrouw denken? U had twee koffie besteld? En een uh, koekje zelfs. Is er vandaag soms iemand jarig? Juffrouw Smeerling. Ah, juffrouw Smeerling. Ik zal haar straks gaan feliciteren. En weet u waar ik nou zo bang voor ben? Dat u straks uw gelijk gaat zoeken bij Vrij Nederland... of bij Brandpunt Televisie. Ja, niet dat ik u dat kwalijk zou nemen. Ik zou dat misschien zelfs heel begrijpelijk vinden. Maar voor het hoofdbureau zou dat heel vervelend zijn. Dan zou hetzelfde gebeuren als een paar jaar geleden in Leiden... waar ook zoiets voorviel. En die man is toen wel naar de pers gelopen. En dat is uitgegroeid tot een diplomatiek incident zelfs. Heel vervelend allemaal. Daar heb ik geen ogenblik aan gedacht. Nee, maar u zou eraan kunnen gaan denken. En daar ben ik nu zo verschrikkelijk bang voor. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar je weet natuurlijk nooit. Met koning? Ja, dat was ook de bedoeling. Ik heb uw brief ontvangen en ik moet zeggen dat ik wel geschrokken ben. Dat begrijp ik. Was dat nu werkelijk nodig? Ik vond het wel nodig. U hebt hem toch nog niet verzonden, hoop ik. Ik wilde u eerst op de hoogte stellen. Gelukkig. Ik heb namelijk met Pa Meijer gesproken... en Pa Meijer heeft me verzekerd dat zijn brief een misverstand is. Toen hij die tekende, is hem dat door zijn hoofd gegaan... en hij heeft me beloofd dat hij er nog eens met me over zal praten. Maar op deze manier maakt u het gesprek wel moeilijk. Ik begrijp niet dat Pa Meijer niet een keer met mij gepraat heeft. Toen ik vorige week in het hoofdbureau was om die brief te tekenen... zat ik hier. Hij had me zo kunnen laten komen. U ziet het wel allemaal heel persoonlijk. Ik zie het niet persoonlijk. Ik had hem alleen beter dan wie ook kunnen uitleggen... waarom ik geen ander standpunt kan innemen. En toch ben ik bang dat er iets anders achter zit. Iets anders achter zit? Ik ben bang dat u eigenlijk toch weg wilt. En dat u hier een goede aanleiding hebt gevonden. Ik bedoel, we kunnen u toch niet op onze knieën smeken om te blijven. Maar u weet dat er niemand anders is. Er zit niets achter. Dan is het goed dan zou je hem alleen wel een plezier doen als je die brief nog even liet liggen... totdat dat gesprek heeft plaatsgehad. Daarna mag je hem wat mij betreft versturen. Als dat dan nodig is, tenminste. Dat vind ik wel vervelend, want die brief is zo helemaal geschreven. Die moet de deur uit. Dat begrijp ik. Maar denk er nog eens over na... en praat er nog eens over met Bertha. Ik bel je vanavond op. Ik bel u wel op. Mauw. Katje, Kater wil dat ik nog eens met u praat. Maar ik weet niet wat we nog tegen elkaar moeten zeggen. Ik weet het. Ik heb gisteravond een uitvoerig gesprek met haar gehad. En ik vind dat je haar hierin tegemoet moet komen. Want ze is je echt welgezind. Je moet alleen wat meer geduld hebben. Ik heb al genoeg geduld gehad. De manier waarop het bestuur me behandeld heeft... tijd iedere beschrijving. Dat ben ik met je eens. Maar het lijkt erop dat Pa Meijer dat nu ook inziet. Pa Meijer is werkelijk de minste niet... We hadden het slechter kunnen treffen. Het doet toch ook niet af aan je standpunt... als je die brief nog een paar dagen achterhoudt. Je moet de dingen hun tijd laten. Nou, als je te lang wacht, dan is het te laat. Iedere dag dat ze daar in Zuid-Afrika denken... dat ze hun zin hebben gekregen, is een dag te veel. Dat ben ik met je eens. Maar toch vraag ik je om dat geduld nog even op te brengen... Ik zal erover denken, maar ik weet niet of ik dat geduld nog kan opbrengen. Ik weet wel wat je wilt. Je wilt ontslagen worden en dan de hele zaak in de pers brengen. Wapendal is daar ook bang voor. Ik weet helemaal niet of ik dat wil. Dan weet ik het wel.